Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Spaanse boeren blokkeren wegen naar Madrid. Ze zijn boos omdat ze steeds minder geld overhouden. Terwijl dingen als brandstof of kunstmes steeds duurder worden. Ook vinden ze de Europese klimaatregels te streng. Onze correspondent, de Bruyne, was bij het protest. Ja, je ziet hier verschillende generaties boeren rondlopen. Veel families zijn samengekomen, want ze zijn bang dat het beleid het einde betekent voor hun familiebedrijf. De de het En omdat er dus amper winst te maken is, willen jongeren de boerenbedrijven dus niet meer overnemen, dat zegt deze meneer. In Madrid waren er confrontaties tussen betogers en agenten. Zo wilden demonstranten naar het parlementsgebouw en dat mocht niet van de politie. De hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, Karin Smolders... vertrekt na onrust over veranderingen bij de krant. Volgens Omroep Brabant kwam haar positie in gevaar... na berichten over een verziekte en onveilige sfeer op de werkvloer. Waardoor meerdere redacteuren waren vertrokken. Smolders werkte tien maanden bij het Brabants Dagblad. In een mail naar de redactie haalt ze uit naar medewerkers... die de berichten over de onrust naar buiten hebben gebracht. Linda en Alexandra uit Purmerend worden overspoeld met honden- en kattenbrokjes. Sinds een paar weken zijn ze gestart met een speciale voedselbank. Waar baasjes met een kleine portemonnee voor voor hun huisdier kunnen halen. Je moet eens weten hoeveel mensen erom schreeuwen. Als je op het internet ziet hoeveel geklaagd wordt over mensen met een WSMP. Waar de kat wordt wegbezuinigd, de hond. Want er is geen geld in het budget. Mensen krijgen weekgeld. Uh, dan moet je kat maar naar het dierenasiel. Zo krijgen ze onder meer beschadigde zakken voer van dierenwinkels. die ze niet meer kunnen Verkopen. Al die zakken die breuk hebben, die gaan naar ons. En dan uh, kunnen wij dit verdelen onder de mensen die minder bedeeld zijn. Nu hebben de dames wel een grotere opslag nodig, want hun schuur pelt inmiddels uit. Dan nog het weer. Er trekt nog steeds regen over. Vanuit het westen klaart het vanavond op. Morgen begint het droog, maar in de middag pak je opnieuw de paraplu... en wordt het een graad of 13. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. Dus dat ervoor en dan... En dan, en dan, en dan hier ergens in ieder geval... Uit je ja.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 op cd formaat ja waarbij alle recepten natuurlijk halverwege <laughs> ja. doorschrijven ja, ja, ja. maar dat maar nou, het leuke is dan ze zijn allemaal verschillend ja allemaal handwerk ja ja, ja. ja. en, ja. en uh, die ja. zitten we hier met een uh, gewoon gemiddeld één dag in de week met een uh, groep vrijwilligers uh, zitten we al die cd's in elkaar te plakken ah, dat ja, ja. doen we al jaren, dat ja. hartstikke leuk ja, te gek ja. En, uh, maar nou ja, als, als voorbeeld van, ja. Uh, uh, ja. Het, is dus, het is wel heel veel werk maar, ja. Ja. maar het genereert toch ook wel een hoop aandacht ja, ja. Dat en uh, ja. Ja. het draagt wel bij aan uh, de verkopen, onze laatste geloof ik ook, ja, ja. Uh, onze meest recente cd Hoogriet, die was verpakt in een, in een ordner. Uh, ook, ook op maat gesneden. Dus je, uh, maar uh, ja, zo een, als het ware een losbladig stapel. Ja, Papier. Ja, ja. Uh, met alle teksten vertalen. Dan kun je nog zelf uh, naar idee uh, inbrengen. En je kan er zelfs dingen uithalen ja. en bijvoegen. Ja. <laughs> ja, dat is wel mooi. Maar ja, ja we hebben ja, toch uh, in een periode waar cd's niet echt goed meer verkopen. Lukt dat ons dan nog wel? Ja, dat ja. wordt, dat, dat komt erp, dan ja. best wel door, ja, er, uh, ja. ook mede door... Uh, ja, in de eerste instantie is het natuurlijk gewoon goede muziek, maar, ja. uh, <lacht> maar het ziet er ook wel uit. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar voor ik... cd-ontwerpers denk ik anders dan voor een LP. Ja, he? ja. ja, ja. ja. Had je dat niet liever gedaan? Ja, dat doen, doen, we, ook. doen we ook. We brengen okay. de laatste album ja. uh, nu ook weer. We zijn ooit begonnen het eigen Toen maakte je gewoon nog LP's. Dat was gewoon nog vinyl. Okay. Voor het CD, uh, in acht, uh, 88 is die. Ja. Ja, maar. Toen uh, liet je nog gewoon LP persen. Ja, okay. En uh, met kankerhuis, dus met het kiesje. We, we wilden eigenlijk helemaal niet geen CD's maken, hè? maar nou ja, ja. niemand, niemand wou meer helpen. Okay. Dus ja, de pescherijen wilden we, dus we moesten wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, ik dacht wel, helemaal niet leuk. Nee. Maar nee. Uh, wat, wat gaan we daarmee doen? Nou ja, uh, we hebben dus een bijzondere verpakking ja. Ja, bedacht. Ja. Ja. Ja. Want nou, van IJverzucht hebben we net uh, de passie van de slager gehoord, dat nummer. Ja. Daar zijn we mee begonnen. Ja. Uh, hoe zag die hoester eruit? Nou, dat was een uh, normale lp oh, okay. Maar met, ja. een, met een afbeelding van een, uh, uh, een judo-beeldje. Dus een, uh, vroeger zag zat je in judo en dan... Uh, oh ja. Uh, <laughs> uh, uh, dat was een, uh, een soort, ja, soort prijsbeeldje, dus een ja. blok.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 Ja, nou ja, dat, maar dat was wel de gelijk. Het laatste video wat we gemaakt <laughs> ja. hebben. Want daarna wilde niemand dat meer. Ja, nee. Ik wil eigenlijk nog even een stapje terugmaken. Graag. Ja. Ja. Want, want kom je eigenlijk uit een muzikaal nest? Uh. Uh, nou, of uit een, mijn, kunt mijn familie zin. wel. Ja. Maar uh, ja, mijn, mijn ouders die zijn eigenlijk opgegroeid in de, de oorlogstijd. Ja, tuurlijk Ja, natuurlijk. En die uh, ja, toen uh, lag alles stil volgens mij, die hebben, die hebben eigenlijk helemaal geen helemaal nee. Mijn moeder is best muzikaal, maar die heeft nooit uh, heeft zich eigenlijk nooit muzikaal ontwikkeld. Nee, Daar kwam ja, er niet van. De, de, ja. ze, ze, ze draaiden op een gegeven moment wel muziek, maar dat was eigenlijk de muziek die mijn broer en ik inbrachten. Ja, ja. Dat is wat zij draaiden. Ja.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 pretend that I'm Close your eyes. <laughs> Er zijn in de familie zijn best wel een aantal uh, uh, muzikanten te vinden. Had, uh, bijvoorbeeld de Bij. Ik, ik kom oorspronkelijk uit Delft. Ik heb de eerste 19 jaar uh, heb ik in Delft. Gegrond. De Bijaardier van de Grote Kerk in Delft. Dat was een, uh, was een neef van mijn moeder. Hele rare kind. Die, uh, <lacht> die, uh, die uh, liep zomer en winter in een wit overhemd. toch yeah. nooit yeah. jas of zo. Op sandalen, zijn blote voeten op sandalen. Oh, Je iedere dag. Ja, naar boven. Uh, rende die de 365 treden van de, oh. de, uh, de wenteltrap, ja, ja, ja. stenen wenteltrap ja. van de nieuwe kerk in Delft. Rende die omhoog? Hoe vaak per dag. Dat ja, ik niet, maar wel <laughs> ja. dagelijks. Ja. En dan, uh, ja, dan was dat uh, dat Carol bespelen. dat ja. was nog met vuist. vuistering.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 na afloop... dan speelde die jazz op dat, uh, dat kerkhof. Ja, ja. Oh, ja, dat is ja. Fantastisch. Ja. Ja. <laughs> daar is een beetje de kiem gelegd van nou, jouw ja. muzikant. De, ik vond dat wel... Uh, ja, de, de ene vond dat... Uh, van de kerkgangers. Ja, ik dat kan niet. Dat niks. <laughs> de andere, ja. Ja, dat maar Lutus is toch niet zo'n hele strenge kerk, toch? Nou, dus daar heb ik niks van. Nee. <laughs> ja, goed,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 we ja. zijn nu bij de kerst bijvoorbeeld onze tuba spelen die is gewoon klassiek geschoold ja, oké okay. ja, ja en dan uh, ja. nou als je die zo'n blaadje heeft met uh, dit moet je spelen spelt je dat gewoon ja ja ja ja, <laughs> je je moet dat ja mooi het, het is, uh, mijn ervaring is dat dat dus ook niet per se noodzakelijk is nee. om toch een uh, soort carrière op te bouwen nee en wat was dan je eerste bandje waar je in speelde? Dat was met mijn neef en mijn broer. En dat heette De, de Saints. En dat had ik een, oefen, een oefenruimte in de, uh, in de Lutherse kerk. Oké. Okay, ja. de, de, de, want was hadden een hele jonge dominee. En die vond dat belangrijk. Ah. Met de koster. Rotrans heette die. Die zag <laughs> dat helemaal niet zitten. was een, een strijd met die kerk of wij daar wel mochten oefenen. Ja, ja, ja. Schitterend. Maar dat, mensen eh, met Dat was eigenlijk mijn eerste band. Maar jullie heten de Saints. De Saints, ja. ja, ja. Toepasselijk ja, in een kerk. Ja, ja, <laughs> ja. Oud uh, ja. zak toegewezen zijn, veertien. Oh, nee. heel jong. Ja, ja. En toen begon je al te drummen.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 een beetje de, het, beste, het beste nummer. Oh, oh okay. ik heb het mooiste ja, nummer ja. ja. nummer Van, al, uh, van ja. al die albums. En je hebt er geen ja. nummers van de Rondo's of de X uh, opgezet? Uh, nee. nee. Alleen maar van de Kift, ja. ja. ja. Okay. Dus krijgen we nu de maand van de LP Krankenhaus. Uh, de CD Krankenhaus. Trouwens CD. later is die wel... Uh, door een Amerikaans label op LP uitgebracht. Hè? Zeg maar muziek. Die, ja. uh, al die oude puntplaten die ik ben, op een gegeven moment...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 In de kachels Een man met een viool koos zich een plaatsje bij de stoeprand, en begon te spelen. De voorbijgangers bostten tegen hem aan. De strijk stond scherp, maar de man speelde voort. Manneltjes verkocht. En achter de aan kwam een jongen met gedresseerde muizen. Hij liet ze dansen op het marmeren tafelblad. En hij liet ze tegen zijn mouw oplopen. En voor de tweede maal verscheen de violist. Maar ditmaal droeg hij een hoed. En hij speelde. Ja. Was het was winderig en kouder geworden, de wolken joegen hoger en sneller boven de stad. En de maan, de maan staden door het venster. Het was niet langer een stralenkrans, het was een vette vieze voyeur die in kamers en bedden loert. En hij draait als een vuile eierdooier op de bos met blauwe soep van de nachthemel. Hij ziet er beschimmeld uit, hij zal wel stinken, zo ziek ziet de maan eruit. De stank komt uit de kanalen en de man bij het raam, de heefs, die ziet de maan en hij ziet de stad onder de maan. En hij steekt zijn arm uit het venster en zijn stemkast, een stemkast door de nacht, en zijn stemkast door de nacht als een vijand. En buiten staat de nacht, buiten staat de nacht in de straten met een vuilnisbak en beur. De kamer met de twee mannen, de ene staat voor het raam. En de ander leunt tegen de muur, Vrij, bleek met een berenster. Oh, waarom hang jij je vast aan die dag? Hopeloze schotterende rand, houtburm, in petroleum moesten ze je stoppen. Ja, stinkende dwaal. Ik, ophangen, vertellen, jij zegt dat ik aan de lantaren moet.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 als de rest vooral ja. geïnteresseerd is in het drinken van uh, bier, ja. dan, dan gebeurt er niet zoveel. Maar dus was ja. je toen ook al redelijk politiek bewust? Want later ben je toch al redelijk nou, politiek ik actief? Nou, toen in, die, in die periode toen, was toen ik niet. dat niet zo. Nee. Maar door die periode, denk ik, toen had ik wel een beetje van, nou, wat is dit? Ja.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 Aangeschaft. Ja. En ook meegenomen. En ook meegenomen ja. Toen ontdekte ik net een beetje muziek van, de, van Dylan en de band. Vooral. Dat vond ik toch wel heel inspirerend. Dat vond ik wel erg goede muziek. Vandaar nou ook je King Harvest en ja, die, yeah? die die Ja, dat vind ik een van de mooiste nummers. Maar, yeah. uh, dat, uh, to, toen, want dan koop je, omdat het toch niks kost, koop je in één keer alles. Je hebt gewoon een En dan. Uh, en, en als, je, als je er eens... De kwaliteit was natuurlijk ook niet. Nee. Van het vinyl zelf. Weet je, dat is ook niet goed. Maar ja... Als je één kapot was... haalde je gewoon een nieuwe. <laughs> ja. <met twee> <laughs> Oké. Okay. Dus dat maakt ook allemaal niet uit. Okay. Maar dat heeft toch ook wel... Zeg maar vooral mijn muzikale smaak. Het feit dat het zo... Goedkoop beschikbaar was. kwam. Ja. In één keer. Ja. Uh, dat heeft, dat dus, was wel van invloed. Ja. En toen je terugkwam had je natuurlijk een gigantische muziekverzameling... ten opzichte van anderen. Ja. <laughs> ja. Nou ja, bijzondere dingen, ja. ja. Vond, vond ik zelf. Ja. Ik, dat, dat lag er allemaal. Ja. Eh, maar uh, tot mijn verbazing er lag er ook uh, gekopieerde LP's... van, uh, van de Golden Eerings. Ja, ja, ongelooflijk. Die ja. <laughs> lagen er ook ja? Ja, ja, ja, uh, uh, ja. We gaan nu even luisteren naar King, King Harvest en Shirley Come van de band. To water King always be surely come. I work for the Union, cause she's so good to me. 3 Oké, okay, maar na Taiwan kwam je terug in Nederland? Ja. Toen, en toen ging je naar de academie? Ja, ik naar de academie, ja. ja. Nou ja, daar zijn we eigenlijk van begin af aan ook muziek gemaakt. Dat zie je wel vaak, hè? Op, net, net als op de Rietveld Academie zie je ja. ook al, allerlei uh, muzikale ja, ook. initiatieven ontstaan. Ja, en, heel veel, en dat was in Rotterdam ook. Heel veel bands ja. we vinden hun oorsprong ook op de, op de kunstacademie. Dat is, dat is ook zo. Ja. Het was, de eerste paar jaren was dat een beetje feestmuziek, maar...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 muziek, die uh, radio of wat ik ook... Ik, helemaal afgehaakt was. Okay. Helemaal, uh, ja. Ik vond daar al... Uh, 60 jaar, dat was zo'n... explosie van creativiteit. En, uh, maar daarna... Ja. Ja, symfonische rockers. zeggen ja. ja, dat... -rock. dat, dat, ja. dat kon niet Lange boeien. Ja. Nee. En, uh, nee. en, en, en dat werd in één keer... door die hele... punkgolf... Punk, ja. ging in één keer...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 en uh, ja, hoe ik er verder uitzag, dat uh, daar heeft hij niets mee te maken. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. maar punk was destijds ook een statement van. Ja, natuurlijk. Ook hoe je eruit zag. Ja, en, nou, nou, en, uh, maar in jou maar, draaide het vooral om de maar, muziek. Ik, de, uh, uh, ja. ja, ja. Gewoon de, de, de... Het was natuurlijk. Toen... Kijk, je had, je, je had, je had de 60 jaren. Nee, dat was een, een, een, wat ik net zei ook een soort explosie.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 Kijk, al die al die uiterlijkheden dat dat, dat boeide mij niet zo erg nee nee even, uh, <laughs> ik had geen, ik had absoluut geen zin om uh, om uh, veiligheidsspel te ah, <laughs> nou, neus, te doen neus uh. <laughs> ja. net als dat je tegenwoordig loopt iedereen met tattoos ja, ja. Tat zei zijn het in Rotterdam. Niet heb jij niet. Ja. Maar dat, ik, zal, ik zal echt de laatste zijn die dat uh, <lacht> <lacht> laat zetten. <lacht> <Ja>. <lacht> ik weet helemaal niks. Nee, maar volgens mij moet je dan nou voetbalspelers zijn. Of voetbal. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. ja het, is, het is op een gegeven moment... muzikant, want is, die zie je er ook heel veel mee Ja, maar, maar het is op een gegeven moment het hele Ja, ja, ja, ja. ja liep dat helemaal alle kanten op. En er liet iedereen ineens... Uh, dat is een uh, weer waar, ja. Uh, ja hoeven maar niet. Nee. Maar punk heeft wel een hoop gedaan voor de muziek. Absoluut, Hè? absoluut. Het heeft vooral, uh, nou wat ik net zei, de bezem doorgehaald. gehaald. Klopt ja. Gewoon ja, uh, terug naar uh, uh, ja, ja, ja, ja, ja, gewoon terug ja. naar de kern, een beetje de kern van de zaak. En, ja. uh, en, en voor iedereen bereikbaar maken. Dat ook, maar het is vooral, vooral ook het plezier. Het plezier. Wat je de, ja, ja. dat bracht ja. gewoon plezier in de, in het muziek maken terug.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 Talent of wat ook hebben, die houden er zelf alweer mee op. Ja. Maar ze hebben wel, wel gelachen. Ja. ja, en ze hebben wel een hoop dol gehad. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja maar dat, En ja, waar, waar gaat het nou uiteindelijk op, denk ik dan? Toch om die rol, ik, rol, ja. Nee. ja. Ga het gaat toch een beetje met een groep vrienden. Of, ja. uh, maar de Rondo's hadden destijds ook al een bepaalde presentatie, uh, die misschien binnen Punk, uh, wat ik begrepen heb, want ik heb jullie nooit live zien spelen.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 En dan, uh, dat, maar dat was het, het einde. Ja, maar de funk heeft ook niet zo heel lang. <laughs> nee, het, ja, dat, het ontwikkelde zich. Totdat het uh, op een gegeven moment, nou ja. het was dat een beetje klaar. En. Uh, toen hadden we er niks mee aan toe te voegen. En, uh, nou ja, nu, uh, want we gaven ook een blad uit. En we uh, ja, wonen ja. in een pand ja. bij elkaar. En, en, en, en, en, maar maar dat waren wel tamelijk intensieve jaren.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 vertrokken ja daarna nadat je met de ronde ben je richting Amsterdam of nee je de zaanstreek waarschijnlijk al gegaan ja. ja ja toen uh, vanwege de liefde vanwege de uh, liefde ja goede en, reden uh, ja maar toen kende ik al wel een hoop mensen hier in de zaanstreek mensen van de Expo. want daar heb je ook mee gespeeld en daar heb ik ook een jaar mee gespeeld ja, ja. Uh, en, uh, en toen, maar dat, dat was een beetje aansluitend aan die hondo'speriode. Maar toen, na dat jaar de ex, dacht ik van nou, uh, nu, nu moet ik even op gaan passen. Uh, even op de pauze. Ja, even, even het pauze. het bezig kopen. geweest. Ja, oh, ja. oké. Okay. Ja, ja. uh, ja, je houdt het wel een tijdje vol. Uh -huh. <laughs> <laughs> maar is dat ook de intensiteit van het leven wat je toen leidde? Ja. Uh, ja. uh, ja. Ja, Sex, drugs en rock -roll, no, of? Dat, dat, dat, niet, niet die vorm, maar, nee. uh, maar wel uh, lange uren uh, ja, intensief, heel intensief. Ja, he? heel ja, intensief. Ja. Ja. En uh, ja, het zijn van die concerten. Kijk, als je, je uh, Groningen speelt, ja. en dan maak je bijvoorbeeld bij Spreek, een werkdag van 17 uur.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 Ik was ah, pas op de kom. plaats. Maken. Ja, okay. Nou, dat heeft toen een jaar of drie gedaan. En toen ben je toen het... gaan schilderen of zo? Mm. Dat lijkt me Nee, rustig. ik ben nee, bij ja. natuurmonumenten gaan werken. We oh, gaan mooi. rietmaaien rietmaaien ja. ah, Te gek. Ja. Heel wat anders ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja, maar dat kwam ook doordat ik hier in de zaalstreek kwam. Ja. Dan rij je in Boremak woon ik toen, in Oost-Klonderdam. Oost ah, en dat ja. ligt aan het dormenje is verveld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 Gaan we hier een nieuwbouw plegen? En de, dus voor een jaartje kan het wel. Ja. Ik zeg, nou, geef, geef, geef me maar die sleutel. Om, <laughs> dat dat ah, ja, te ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En, ja. Maar ja, ik, heb, ik denk, dat jaartje, dat zal wel meevallen. Dat ja. gaat meestal wel langer nou, Ik heb er negen jaar gewoond. Maar ook iets langer. De, ja. de, de melktank eruit gegooid. En de studio erin gebouwd. En daar hebben we een in.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 Put on a little weight in Yankee boo. From Miami, to New York to Los Angeles. Wherever I play, the people mighty please. Yankee, it, it really feels to me. Never forget sweet love, Trinity. And I remember sweet, sweet Trinidad. Sweet, sweet, Trinidad, Trinidad. Darling, keep your home fires burning. Use gas. That sweet. Word. Trinidad. Sweet, sweet, Trinidad, Trinidad, sweet Trinidad, Trinidad. Trinidad. Darling, keep your home fires we have a little time, so dus here are the Rondo's with Peace Dilemma and the Kings with Autumn Almanac.